Van drie uur. Kirsten Klomp met het NOI. Bij de schietpartij op agenten in Dallas was maar één schutter. De man die gisterochtend door de politie is gedood met een robotbom handelde alleen. Dat zegt de burgemeester van de stad in de Amerikaanse staat Texas. Volgens hem hebben de andere opgepakte verdachten niks te maken met het geweld. De schutter, Mika Johnson, heeft een half automatisch AR-15 geweer gebruikt. Dat geweer is vrij makkelijk te krijgen in Amerika. Gisteren werd bekend dat Johnson zes jaar in het Amerikaanse leger heeft gezeten. Bij de schietpartij in Dallas kwamen vijf agenten om het leven. Zeven raakten gewond. Het gebeurde tijdens een demonstratie tegen politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. De NAVO beschouwt digitale aanvallen voortaan als een oorlogsdaad. Een aanval op één lidstaat is, net als bij een militair conflict, een aanval op alle lidstaten. Dat is gisteren besloten op de NAVO-top in Warschau. Over de exacte definitie van zo'n digitale aanval wordt nog gesproken. Tijdens de top werd ook bekend dat de NAVO vier bataljons naar Oost-Europa stuurt om lidstaten te beschermen tegen de dreiging vanuit Rusland. De bataljons gaan naar Polen, Estland, Letland en Litouwen. Daar gaan ook zo'n 100 tot 150 Nederlandse militairen naartoe, samen met Duitse militairen. Bij het technologiebedrijf IBM verdwijnen 335 banen. Dat zegt de vakbond de Unie. Volgens de bond gaat het om gedwongen ontslagen. Dit voorjaar waren er al berichten dat er bij IBM een reorganisatie aankwam. Er zouden 800 van de 3.700 banen verloren gaan... omdat een deel van de productie naar India zou worden verplaatst. IBM sprak dat bericht toen tegen. Het bedrijf heeft de bonden uitgenodigd om volgende week om de tafel te gaan. De Unie zal dan bezwaar maken tegen het besluit van IBM. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is een graad of 13. Overdag schijnt de zon geregeld. Lokaal is er kans op wat lichte regen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Door 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht. 6.9 ZFN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 Damn. Dangerously.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 CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Maar ik kreeg er van moeder, van mijn moeder, dus van mij. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei.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 AKA man, terrorized into the vision, division I'm hard like stones, so the hell with Shannon the cannon, I'm shooting brataloes for McKenna, I'm nifty, a fan, part of 350, I'm nimble, I think I take my name full fit. No, no. Girl, rock with it, girl. See Show them it, girl. but ba the bang bang. you and Dance, what is the thing you ever make me feel, me, girl? Free, 'cause anytime we wine and catch it, this selector pull it up I put it for repeat, girl. Up, up, me nah touch a dollar in my pocket, 'cause nothing in this world ain't more, more than, than what, no what you worth. You worth more than, than diamond, more than gold. As long as I can feel your be? baby, make like the beat just be be take be control. Be be. No,